Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Soedan dreigen we miljoenen mensen om te komen door honger. De VN waarschuwt dat hongersnood dreigt voor 6 miljoen mensen. In het Afrikaanse land is het al bijna vier maanden oorlog... tussen de regering en een militaire groep. Vooral in de hoofdstad en in de regio Darfur wordt zwaar gevochten. Er zijn plunderingen en bijna geen stroom. Ook is er een tekort aan water. Door het hele land zijn vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... in Nederlands-Indië herdacht. Dat kennen we nu als Indonesië. In Den Haag probeerden jongeren om meer te weten te komen... over wat hun opa's en oma's hebben meegemaakt in deze oorlog. Er wordt niet veel over gepraat. In die zwijgen wordt dat genoemd, zegt deze man. Er zijn heel veel jongeren die, jongeren die ik ken... Uh, die, zullen, die, die hebben dezelfde vraag als ik. Waar kom ik vandaan? Waar komen mijn opa en oma vandaan? Wat hebben ze meegemaakt in de oorlog? Vroeger, na een traumatische ervaring onze oorlog... werden die gewoon... Ja, werd, werd er werd over uh, en gezwegen. En dat zwijgen is natuurlijk ook een, overlevings, uh, een manier van overleven. Maar wel belangrijk om die verhalen van je familie te leren kennen, vindt hij. Daarom organiseerde hij vandaag voor die derde generatie jongeren gesprekken. En dan wat anders. Als meer dan 5, al meer dan 25 jaar komen mannen met een leerfetish elke maand samen in Amsterdam. De reden dat de mannen van dat spul houden? Het zit lekker, het zit lekker. Het is een soort van verlengde van je huid eigenlijk. Ik neem het ook mee op de wintersport, want ik apres ski er ook in. Die is de dagen moet aanwenen, maar daarna is heerlijk. Het is heerlijk om te dragen. De maandelijkse borrels houden ze in een bar waar ook een darkroom in zit, maar... Dat staat helemaal niet voorop. Als je bijvoorbeeld nu ook naar de darkroom zou gaan... dan zou je zien dat er eigenlijk heel weinig mensen aanwezig zijn die daar seks hebben. Want daar komen ze niet voor. Vrouwen met een leervetjes hebben pech. De club is alleen voor mannen. Dan nog het weer. komende nacht koelt het af naar misschien wel 10 graden. dus ook kans op mist. Morgen in het noorden een zonnetje. In het zuiden juist kans op een bui. Het wordt een graad of 24. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evergroen van de AWD. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in, Zandvoort zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Ik In, uh, in dit nummer. Uh, dit was uh, Harry Connick Jr. van het album Every Man Should Know. En het nummer heet One Fine Thing. Connick is geboren en getogen in uh, New Orleans. En begon op driejarige leeftijd met pianospelen. En zat op zijn tiende in een jazzband. Als hij op zijn negentiende zijn eerste album opneemt... heeft hij diverse piano composities... in het beroemde French Quarter gewonnen. Zijn grote doorbraak komt in uh, 1989... met filmmuziek van When Harry Met Sally. Waarvan het album meermaals platina wordt. Inmiddels heeft Connick, behalve diverse gouden en multiplatina albums, ook meerdere Grammy Awards op zijn uh, palmares staan. Waaronder die voor Best Jazz Male Vocal Performance. Nou, hij heeft ook een bijzondere stem natuurlijk. En uh, uit duizenden herkenbaar. Welkom in de tweede uur jazz hier bij uh, ZFM. Uh, mijn naam is Marco en ik, uh, ik vind het super fijn dat u er weer bij bent. mm -hmm. op uh, tenorsax met het album At Long Last Love en u hoorde op, uh, op gitaar Russell Malone en op uh, uh, piano Larry Fuller nou nog even overnieuw Russell Malone op gitaar, Larry Fuller op piano Matthew Paris op, uh, op de bas en Louis Nash op de drum uh, het volgende wat ik voor u klaar heb staan... dat is een, ook een hele bijzondere jazz-zangeret. Uh, zij komt uit Amerika. Maar niet uh, zoals gebruikelijk, zoals uh, Los Angeles of iets anders. Zij komt uit het hoge noorden, Alaska. En zij uh, ja, ze is erg bekend in Japan... en staat er ook uh, regelmatig op één in de Judge uh, charge. Het is een, uh, een hele bijzondere vrouw. Haar naam is uh, Hallie Lauren. En ik heb een mooi nummer uitgekozen. En dat heet Tender to Touch. Under that bridge So don't shy away Cause I could use a friend To undo all the damage That he did I'm kind of fragile So here's some advice Let's keep the Gentle all nice I'm doing fine This broken heart A little turn into the tide. Uh, Kenny Drew op het uh, van een album uitgebracht, de Blue Note On The Current. En uh, je hoorde achterin volgens solo's van uh, op trompet Freddy Hubbard op saxofoon Hank Mobley op de uh, bas Sam Jones en op drums Louis Hayes en natuurlijk op piano Kenny Drew. Echt een uh, fantastische pianist Amerikaans, uh, half Amerikaans half Deens. Uh, ja, fantastisch nummer. Het nummer heet ook uh, The Pot Is On. Um, yeah eerste was de veelste te vroeg overleden op 49 jaar leeftijd overleden Blue Mitchell op een trompet en daarna uh, Jan van Duikeren. Eigenlijk niet op een trompet, maar op een, uh, een bugel. Dat is een iets uh, een kortere trompet, iets ja iets rondere klanken heeft deze. Hij He, dit, dit met de uh, JD4, Jan van Duikeren 4. Een uh, jazzband en het uh, nummer. Uh, hij heet de Tokyo Blues van Jan van Duikeren. We gaan snel verder naar het uh, volgende nummer. Het volgende nummer dat ik klaar heb staan is van het Dirk Balthuis trio van het album On Children's Count. En het nummer heet Bitter Sweet. Ik wil nog een paar andere nummers laten horen in dit uur. Ook zeker een paar artiesten die binnenkort uh, optreden in Haarlem. Maar nog even over Dirk-Balthuis-trio. Dit trio wordt uh, samengesteld door de Nederlandse... ...Jaco Schonevoet en Bars. Maar uh, een hele bijzondere, ook uh, muzikant uit Nederland. Dat is uh, John, Engels, of, uh, John Engels. John Engels. Engels uh, is een uh, Nederlandse drummer. Hij uh, is geboren in Groningen. Hij speelde onder meer met Stan Ketz, Art Farmer, Ben Webster en Chet Baker... Hij kreeg een uh, Bird Award op het North sea Jazz Festival in 1985. En de Boy Edgar prijs in 1989. Hij kreeg uh, zes Edison's voor zijn platen met uh, verschillende formaties. Nou, dat wil ik wat zeggen. En dan zeker met, uh, uh, ook op uh, deze plaat van Dirk Balthuis. Het is een, uh, een Duitse uh, jazzmuzikant met een uh, fantastisch trio. En het volgende trio wat ik klaar heb staan, dat is uh, van uh, Red Turner. En dat nummer heet Bornish Castle. Donderdag volgende week, of deze week, aankomende week, uh, is er jazz in Haarlem. En uh, dat, uh, dat duurt vier dagen. 17, 18, 19 en uh, 20 augustus. En uh, dat uh, vindt buitenplaats gratis. Grote Markt, Oude Groenmarkt en het Klokhuisplein. En uh, op, uh, op uh, zaterdagavond op, uh, speelt op de Groenmarkt uh, een, uh, een Nederlandse zangeres. En zij heet uh, Julie Hart. Julie Hart is een... Uh, is eigenlijk de winnares van de Artist of the Year Award 2021... en de Elisabeth Listprijs van 2019. En in januari 2022 reist jullie naar de Verenigde Staten. De band van Lady Gaga en uh, Tony Bennett is gegrepen... door jullie stem en optreden... en nodigen haar uit om uh, ook met hen op te treden in New York. Nou, hoe leuk is dat? En ze treedt dus uh, op in Haarlem op de, op de Groenmarkt. Haar uh, naam is het Julie Hart. En het nummer wat ik heb is Whatever Love... And nee, a whatever Lola wants Whatever Lola wants Lola gets And little man little Lola wants you make up your mind Resign yourself You're through I always get What I aim for And your heart and soul Is what I came for We're there for no love once Love not get You know you can't, win. can't win. Never, never win You're no exception to the rule I'm irresistible, you fool Give in Give in. you'll never win Give in. I always get What, What? What? What I am Your heart is soul is what I came for Whatever Lola wants Lola gets Take off your coat Don't you know you can't win You're no exception to the rule I'm irresistible Julie Hart's Whatever Lola Wants, ze treedt op, uh, op het Harlem uh, Jazz, of Harlem Jazz, in, uh, wat de komende week is, van 17 tot uh, 20 augustus. En ze staat op zaterdagavond om 20 uur op de Grote Markt, Julie Hart. Superleuk. We zijn alweer aan het einde gekomen van uh, 2 uur jazz... op deze prachtige zondagochtend vanuit uh, Zandvoort. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u geluisterd heeft. Volgende week zit mijn collega Auko op deze plek... en die zal ook weer prachtige jazzmuziek tegen horen brengen... van 10 tot 12 bij ZFM. Ik bedank u voor het luisteren. En we sluiten af met uh, een nummer Jazz Head van Tommy... Peltiers Jazz Corps. Bedankt voor het luisteren en tot een uh, volgende keer. The Sands is proud to present a wonderful new show, a man and his music. The music of Count Basie and his great band. And the man is Frank Sinatra. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.